Ik zeg tegen die man, ik zeg: Nee, meneer, u ken hier niet pinnen. Nou ja, wilde die Vincent plasje per pin betalen? Ja, ja, hij zegt: Dit is toch het Amerikaan? Waarom ken ik hier niet met plastic plassen? Plassen met je pasje. <laughs> nou ja, het moet toch niet gekker worden, hè? Ja. U bent toch Ali van der Veer, de actrice? Ja, ja, ja. Nou, nou ja, ik zit momenteel, zeg maar. Tussen een paar rollen in, hè? Uh, WC-rollen, zeg maar. <laughs> nee, stille. Mevrouw. Zeg maar Ali, hoor. Ik doe. Durf... Ja, ik uh, heb inderdaad nog met Jeroen gespeeld. Uh, Jeroen, krabbeer je dan, hè? Oh, ik hoorde dat u met Ko van Dijk... Ook zo'n dijk van een acteur, ja. Maar het was allemaal heel onschuldig, hoor, tussen Jeroen, Ko en mij. Oh. Ja, onze Ali is vooral beroemd van wat ze allemaal achter het uit. Ja, nou, let u maar niet op hem, hij komt uit Twente. Oh ja, ik ben dol op de Achterhoek. Maar laat ik me eerst eens voorstellen. Mijn naam is Annemarie van Boerden. Annemarie van Woerden? Annemarie van Woerden? Ach, u bent van het amateur toneel? Ja, niet van het amateur ja, <laughs> ja, inderdaad, ja. Ik ben voorzitter van ons genoegen, de amateur toneelvereniging. Deurtje open, deurtje dicht. In het bed, onder het bed, in de kast, u <laughs> de kast. Ja, wij zijn wel eens eens kijken. Nou, onze hoofdrolspeester... Heeft er been gebroken? Nou, dan heeft Ach. ze kennelijk goed geluisterd naar de Briegelak. Nou, meis, dat is niet leuk. Ja, een ramp. En nu wilden we u dus vragen. Ik begrijp dat het allemaal ver beneden uw niveau is, maar we zitten echt vreselijk omhoog. Ja, die hoofdrol speelt ze ook met dat been, bedoel Nou, uh, zo, zo is het wel genoeg, goedkoop. Het gaat om kunst. Precies. Theater. En yes. achter, daar, daar begrijp jij toch niks van. In Twente staan ze na afloop van een voorstelling... de booswicht op te wachten in een donker stegie. Nee, no, nee, no, nee, no, nee, no, nee, no, no. Kunnen we een beroep op u doen? Ja, nou, u begrijpt dat ik me helemaal moet inleven voor zo'n rol, hè? Nou, ons budget is erg beperkt. Onze penningmeester is er met de kas van, Toer. We kunnen uw reiskosten vergoeden, maar... Ze zitten gewoon vreselijk in de problemen. Ja, ja, ja. Maar, maar wat, wat spelen jullie eigenlijk? Shakespeare? Ibsen? Pinter? Het uh, uh, uh, is een uh, uh, uh, comedy. Comedy? Uh, ja. Oh, uh, Oscar Wilde. Deurtje open? Deurtje dicht? Pardon? Zo heet het stuk. Oh, een uh, onbekende Wilde. Nee, nee, nee, nee. Het is geschreven door. Pim Drebbel. Oh, het is een Drebbel. Ja, ja. Pim is onze nieuwe penningmeester. Schrijven is een beetje zijn hobby. Zo, zo. Nou, uh, ja, nou daar moet ik toch even een nachtje over slapen, hoor. Mag ik u dan morgen bellen? Er is echt haast bij, hoor. Morgen,zelfde tijd,zelfde plaats. Hm. Onze Ali hoort gewoon bij het meubilair. Zeg maar, kruk. Oh. <laughs> nou, Ja. ja. Manny, hebben jullie dit gezien? Dat is je digidee, pa. Even inloggen op de computer en klaar is. Oh ja, oh ja, even inloggen. En morgen trappen ze de deur bij je. Nou, in. pa, kalm, aan. Het is gewoon de belasting hoor. De jongens die het maar niet leuker kunnen maken, weet je wel. Waar hebben we dan in vredesnaam voor gevochten? Oh nee, hè, daar hebben de soldaat van Oranje weer. Je hebt nergens voor gevochten, pa. Je hebt in 1944 een keer het parool doorgebladerd. Precies, ja. Want lezen kon hij toen nog niet. <laughs> ja, spot er maar mee. Maar jullie waren er niet bij. Ik heb de havensplaats ah, ingehaald. Dan mocht je van oma niet eens komen. Snappen jullie het dan niet? Met zo'n digi-D... ze alles van je. Oh, dat weten ze toch al. Dit is gewoon weer een nieuw systeem. Ja, maar waarom? Wat is er dan mis met het oude systeem? Nou, waarschijnlijk niets. Nee, maar ja, niet. zo houden ze die ambtenaren van de straat, hè? Ja, zo is dat. Nee, nee, nee, nee. Zo zit het niet, jongens. Hiermee leveren we ons volledig uit aan de overheid. En we weten allemaal wat dat betekent. Nou, eerlijk gezegd, niet nee. Nee, jij niet, natuurlijk. Maar Trento hoort niet echt bij Nederland, jongen. Zo, zo, zo, zo, Niet echt bij de rest van de planeet, als je er goed over nadenkt. Wil jij ons nu wijsmaken dat het invullen van zo'n digid een bedreiging is voor ons dagelijks bestaan? Hier, in Café de Kip? Zeg, pa, kom jij wel van deze planeet? Nou, nee, jongen, maar je hebt op deze manier geen enkele privacy meer. Ach, dat hebben we toch al niet. Wat denk jij er nou van, snotneus? Pa, er hangen overal camera's. Op de snelwegen, in de stad, bij bedrijven, scholen. We zijn de hele dag met z'n allen op tv. En wat dacht je van die mobieltjes? Je bent via je telefoon bijna overal te traceren. Ja, maar wie, wie ja. zegt dat nou? Peter erdevries Vries. Peter erdevries Vries? Ja, Peter erdevries Vries. Oh, zo'n stoere man vind ik dat. Ik vind het jammer dat hij zijn snor heeft afgeschoren. Kijk, toen had hij nog iets van die cowboy van de village people. zeg Peter erdevries Vries dat ze mij via mijn mobieltje kunnen vinden? gepa de hele onderwereld die belt prepaid. <laughs> Vul jij nou maar gewoon je Ja. Petra de Vries lost de rest wel op. Nooit. De grens is bereikt. Het verzet moet ergens beginnen. Nou, zolang het maar niet hier is. Oh jawel, hier en nu. Wie denken ze nou helemaal dat ze zijn? DigiD, weg ermee. <middels> Nou, ik, ik, ik weet het niet, Toos. Nee? Ik weet het niet. Nou, tante Ali, dit kan jij toch gemakkelijk. Wel ja. Zo'n rolletje bij de amateurs. Nou, dat vraag ik me dus af. Nou, ik heb toevallig in alle grote zalen gestaan, meest goedkoop. De klassiekers gespeeld, ja. En waarom doe je dat nu nog niet meer? Nou ja, god, het theater is toch het theater niet meer? Het is allemaal moord en doodslag tegenwoordig. Nou ja, de, dat was bij Shakespeare ook. En als het even tegen zit, hup, in je blote kont. Nou, daar heb ik geen zin meer in. Het publiek ook niet, denk ik. <lacht> nou, mm. meisje. Maar Tante Ali... Die mensen vinden het geweldig om met een professional zoals jij te spelen. Tuurlijk. Ja, ja. In een deurtje open, deurtje dicht. Nou, geen kwaad woord over deurtje open, deurtje dicht. Ik heb het gezien. Het was geweldig. Ja. Je viel halverwege in slaap. Nou, dat zeg ik. Ik had een heerlijke avond. Luister maar niet naar die barbaar, Ali. Als ze mees over 2000 jaar opgraven... denken ze de ontbrekende schakel tussen aap en mens gevonden te hebben. Hé, hé, hé. Ik ben wel getrapt in deze missing link, hoor. Oh, nou, sorry, hoor. Maar dit gaat over kunst. En David zegt dat het heel belangrijk is om jezelf uit te drukken. Jezelf uit te drukken? Ja. Hoe dan? Nou, uh, met mijn fotowerk bijvoorbeeld. Zorg jij er nog maar voor dat die er recht op de pasfoto komt. Anders heb je straks niet meer reëren. Oh, nou. David, die zegt dat ik een kunstenaar ben. David? David moet naar de oogarts. Of geestelijke best zoeken. Eén van beiden. Nou ja, Jongens, nou... Ja. Nou ja, het maakt niet uit, Toos. Dat is het lot van de kunstenaar. Je wordt niet begrepen. Ja, ja, na je dood. Dan hebben ze het ineens in de gaten. Dan begrijpen ze pas hoe ver je je tijd vooruit wordt. Precies. Nou, tante Ali. Dan zou ik eens dus me pakken wat je pakken kan. Ja, misschien... Hé, nee? nee, ze nou, ja, maar... heeft gelijk al. Het is toch heerlijk om, om, om gewoon... Om gewoon vrijuit helemaal de zaal te pakken. Precies. Ze te laten lachen. Ja. En huilen. Juist. Ja, dat laatste zou maar lukken, ja. Het licht, de bune, het geluid van schmink en de geur van applaus. Oh, ik denk dat deurtje open, deurtje dicht een nieuwe hoofdrol speelt. Eruit. Ja, <laughs> ja, ik denk het wel, ja. ja nou, uh, <laughs> breken lek dan maar, hè? Totaal. <laughs> Rondje voor de herenzaak. Ah. Zo, de teerling is geworpen. Oh, en waar is hij terechtgekomen, pa? Waar denk je? Op het hoofdkantoor van de belasting natuurlijk. Oh, je hebt toch geen rare ding gedaan wel? Ik ben in verzet gekomen. Ik ben opgestaan. Over dat belachelijke digidee. Hoe dan Wel. Ik praat niet. Oh nee, hè. Pa, je hebt toch geen bommelding gedaan? <laughs> nou, dat zou natuurlijk een volgende stap kunnen zijn, hè. Nou, wat heb je nou precies gedaan, pa? Wat jullie ook doen, ik sla niet door nodig. Oh, nee. nee? ik sta pal voor een vrij Nederland te beginnen in Café de Kip. Oh ja? Ja, ik buig niet. Voor niemand. Toes, dus, je vader die wil naar een bejaardenhuis. <laughs> ik heb zijn brief geschreven. Een, een brief? Een brief op poten. ...waar de honden geen brood van lusten. Oh, en dat is jouw eerste verzetsdaad, een brief op poten. Pa, <laughs> je hebt toch niemand bedreigd wel? Nee, maar je nu het zegt, dat had ik misschien beter wel kunnen doen. Nou, nou, nou, nou, nou, jij doet helemaal niks meer. Ik wil geen gedonden met de belasting, omdat jij denkt dat het DigiD, Niks digid. het is een auswijs, oh. gewoon een auswijs. En dat heb ik ze geschreven. Oh, <laughs> gelukkig maar... Ze zullen toch echt denken dat jij niet helemaal goed bij je hoofd bent, dat ginder op dat hoofdkantoor. Die nemen je nooit serieus. Oh nee, let maar eens goed op. De pen is scherper dan het zwaard. Ja, mijn café de kip. Die zegt u? Ja, ja, ja, die zit hier. Pa? Ja? Dat is voor jou. De belasting. De belasting? De belasting? De belasting. Leuk geintje, mees. Maar je neemt mij niet in de maling, jongen. Ik neem je ook niet in de maling, pa. Het is de belasting. Voor jou. Nou, nou, nou, pa. Je bent me ook een portret, hoor. Je schrijft een brief aan de belasting, ze bellen keurig terug en dan wil je... Ik je mensen... ben er niet. Waarom niet? Omdat ik in de onderduik zit. In de onderduik? Je zit gewoon aan de bar? Met een vers kopje koffie voor je neus. Noem je dat tegenwoordig onderduik? Oh ja? Denk je <laughs> soms dat ik het niet kan? Waar gaat dit over? Je moet gewoon je digi opgeven nou, gek. Hoe oh, meesdaag hem nou niet uit? Oh, denk jij soms dat ik het niet durf? dat ik de ruggegraad niet heb om op te staan tegen de knechting van het Nederlandse volk. Oh, yes. En dus wat, Akkie? Ga je de boot nemen naar Engeland om een regering in ballingschap te vormen? Meest niet doen, hou je in. Oeh, wat dacht je van uh, Radio Oranje? Gaan we met z'n allen stiekem op zolder zitten luisteren hoe jij vanuit Londen de strijd tegen het Digidee aangaat? Daag jij mij soms uit. Takker teukker. Oh, mees, niks meer zeggen nu. Ik duik onder. Te laat. Ik verdwijn van de aardbodem. Lijkt me een uitstekend idee. En ik zet de strijd voort vanuit de illegaliteit. En waar ga je dat dan doen als ik je vragen mag? Vanuit het keukenkastje? Het hoofdkwartier is voorlopig gevestigd op zolder. Op zolder? Nou, oh, ik dacht het niet, pa. Waarom verbaast me dat niks? Twente ligt ook verdacht dicht tegen Duitsland aan, jongen. Oh, ja, zeg. Lees. Moet ik dat pikken? In vredesnaam hou je in. Weet je wat je doet? Je gaat je gang, maar, pa. Oh. Vraag jij je maar lekker in op zolder. We zien wel waar het schip strandt. Uh. Dames en heren, mag ik even uw aandacht. Zoals u weet heeft mevrouw van der Veer. Oh, uh, zeg maar Ali hoor. <laughs> Gaat Ali dus de hoofdrol spelen in onze productie? Deurtje open, deurtje dicht. Applaus Ali neemt een kleine veertig jaar theatergeschiedenis mee. Nou, nou, zo oud ben ik nog ook niet. Ze ben. heeft met alle grootte op de planken gestaan. En, dat valt allemaal wel reuzen mee. Ik noem een Krabbee. Ja, als... Ik noem een Van Dijk. God. Ik noem een Luts. Uh... Meerdere Lutsen zelfs. Ja, dat je dat allemaal weet. Nou, dat weet toch iedereen? ja nou in ieder geval wel ja ik hoop niet dat je het vervelend vindt nee natuurlijk niet maar uh... wij zijn gewoon heel blij dat we zo'n verdette bereid gevonden hebben en zo kort voor de première ik weet niet met wie je gepraat hebt maar uh, met jou met mij ja in dat café. Uh, God, dat is al een tijd geleden, hoor. Uh, kom. Uh... Oh, oh, de kip. De kip, ja. We zijn vreselijk doorgezakt. Hè? Ja, prachtige verhalen. Oh, ja, ja, van... ja, ja, ja. Ik, ik weet het weer, geloof ik. Oké. Okay. Zullen we wat gaan doen? Uh... Mensen, opletten. Hier kun je iets van leren. Stilte. Ali, uh, ja? we beginnen op pagina 17, scène 6. Oh, eens even kijken. Uh, heeft er iemand een glaasje water voor me? Goed, uh, uh, in die scène is Thea, de uh... hoofdpersoon dus, net uit die deur gekomen... Ja? ...en is ze onderweg naar die andere deur, oh. wanneer haar echtgenoot binnenkomt. Oh, en uh, door welke deur komt die dan? Door het raam. Oh, ja, natuurlijk. En dan, en dan zeg jij... Ik? Thea, dus. Hm? Oh, Thea zegt. Onderaan bladzijde 17. Oh, oh, god, ja. Uh, wacht even hoor. Uh, goh, <coughs> jij hier? En verder? Nou, verder niks. Uh, volgende pagina, Ali. Oh, god, ja. <coughs> Jijntje, Je, wat een lap tekst. Ga verder. Ali? Ik kom... Sorry, ik, ik, ik kan dit niet. Ja? Ja, wel, uh, stelte, jongen, stelte, stelte, even, even, even niet. Uh, hoe bedoel je? Nou, ik, ik... Ik kan dit niet. Is het de tekst? Of is het je personage? Nee, nee ik... Ik kan het gewoon niet. Ik ben helemaal geen verdette. Ik, ik ben niet eens actrice... Ik ben gewoon toiletjevrouw bij het Amerikaan. Nou, kom gerust een keer een plasje doen hoor. Daar zit ik. Achter het schoteltje. Ik heb al die verhalen gewoon verzonnen. Over Jeroen en de Lutjes. Nou, om, om meer te lijken. Meer te zijn dan een lullige toiletjevrouw. Improvisatie! Wat een inleving! Wat een. Wat een. Waar hou je het vandaan? Ja, maar. Ja, ze, maar ze zegt dat ze helemaal niet kan acteren. Nou, hoe kom je daar nou bij? Ali deed een improvisatie. Toch? Uh, ja. ja. Ja, natuurlijk. Ali kan niet acteren. Ali kan niet acteren. Het moet niet veel gekker worden. De repetities gingen van een laie dokkie. De andere acteurs waren laaiend enthousiast. Nou, zie je nou wel, Tante Ali. Ben je nou niet blij dat je het toch hebt gedaan, hè? He? Ja, ja, ja. Die rol was op mijn lijf geschreven, zei ze. Hoezo dat dan? Toen wij vorig jaar het stuk zagen... toen had die vrouw op een gegeven moment drie minnaars... en één echtgenoot, dus... Hoe weet jij dat Nou... Je lag toen te slapen. Dat was al lang voordat ik in slaap gevallen was. God mag weten wat er daarna allemaal gebeurd is. Ja, maar, maar we gaan dat stuk nu helemaal niet meer spelen. Oh nee? Nee, nee. nee. Geen deurtje open, deurtje dicht dit jaar? Nee. Wat een drama. Ah. Nee, dit jaar gaan we Dromen Achter Mijn Schoteltje spelen, hè? Dromen Achter Mijn Schoteltje? Waar gaat dat dan weer over? Nou, over een toiletjuffrouw die denkt dat ze een actrice is geweest. Origineel. Dat belooft een echte dijenkletser te worden. Dat wordt plassen in je broek. Nee, nee, nee. nee. Het, nee het wordt een heel diep doorleefd drama. Hé, hey, waar blijft nog koffie? Over diep doorleefde drama's gesproken. Luister eens, pa. Als jij op zolder wil onderduiken, dan moet je dat helemaal zelf weten. Maar ik ga geen koffie op een neerlopen brengen. Ben jij ondergedoken, Akkie? Voor wie? Voor de Fiat. Oh. Ze zit achter me aan. Heb je je belasting niet betaald? Of euh, zwart geld naar Zwitserland gesluisterd? Ja, nee, ja. hij werkt zijn digideer te veel. Nou, dat vind ik ook een beetje eng hoor. Hier, nou hoe je zelf eens wat er onder de Nederlandse bevolking leeft. Ja, maar nou vind ik alles eng waar je een wachtwoord voor moet verzinnen. Goed. Het verzet groeit, zeg al. Waarom vind jij wachtwoorden eng? Ja, nou ja, omdat ik ze altijd vergeet. Of een papiertje kwijtraak waar ik ze opgeschreven heb. Nou, ik weet niet of het verzet toeneemt. Het aantal ouderen met geheugenproblemen daarentegen wel. Hm. Nou, wat blijft aan mijn koffie? Eén koffie met melk voor de binnenlandse strijdkracht. Echt. Ben je er nog iets? En een beetje steun in de strijd graag. Vooral van mijn eigen dochter. Pa, alsjeblieft naar zolder. Je bent ronde gedoken. Niet voordat we dit uitgepraat hebben. Je bent toch niet boos, hè, Doos? Ja, pa. Dat ben ik wel. Waarom nou? Pa, je gedraagt je als een klein kind. Dat doe ik niet. Dat doe je wel. Nee, dat... pa. Bemoei jij er even niet mee, Turbo Twint. Nou ja, zeg. Pa, heb je dat, uh, dat blauwe busje zien staan? Welk blauw busje? Daar aan de overkant. Dat staat er al de hele morgen. De hele morgen? Ja, de hele morgen. Verdacht. Heel verdacht. Meis, niet doen. Nou, die kleur ook, hè. Dat typische blauw. Het lijkt toch een beetje op die kleur van die grote enveloppen, of zij. vind je niet? zei ik moet naar de zolder. Vergeet je koffie niet. Mees, mees, nee, dit vind ik niet leuk. Luister, als ik dit nog een week vol hou, dan heb ik hem zo in een thuis. Het is wel mijn vader, mees. Ik zeg, jullie krijgen toch geen ruzie? Weet je dat eigenlijk wel zeker? Jullie krijgen ruzie. Mees, goedkoop. Als je nu niet direct je woorden terugneemt... Ja, dat zeg ik toch. Dan krijgen jullie ruzie. Oh, jij Houd je dan op buiten. Oh, sorry hoor. Ik zeg al niks meer. Het spijt. Nou, dat is dan voor het eerst. Ik had het niet, heer al. Ja. Sorry, ik zou niks meer zeggen. Precies. Oké. Okay. Het spijtje. En verder... Wat ik niet tegen kan, hè. Nog, de, nog even, even los van zo'n onmogelijke karakter. En, en, en altijd maar weer die arrogante Amsterdamse oh, nou, grap. Lijkt maar weer over pa. Ja, en ze hebben de ruzie over. Nou, dan kan je beter niks meer zeggen. En dat geldt ook voor jou. Nou, wat zei je? Maar weet je waar ik nou echt helemaal knettergek van word, hoor? Nou. Van altijd maar weer opnieuw die verhalen over de oorlog, de oorlog, de oorlog. Ja, dat is ook een beetje... Een beetje een typisch trekje van hem, ja. Typisch? Hij was twee toen de oorlog begon. Ja. Maar ja, hij heeft het nationaal verzet aangevoerd. Ja, ach, dat heeft hij natuurlijk altijd graag gewild. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Nee. Nou, laat hij dan bij jou op zolder gaan zitten. Wij mogen overdag de wc niet eens meer doortrekken. <laughs> Luister, ik heb een idee. Dat zou dan ook voor het eerst zijn. Nou, oh, vreemd, je doet me af en toe erg aan pa denken. Misschien dat het daarom niet zo boven Manny, Mani, je had een idee? Ja. Uh, hebben jullie hier belastingpapieren? Nou, meis. Hebben wij hier belastingpapieren? Nou, met belastingpapieren dan kunnen wij hier de muren mee behangen. En dan noemen we de kip voortaan de blauwe knoop. Mooi, mooi. Dan wil ik al die papieren hier hebben. Allemaal? Ja, en pa, haal die ouwe van zolder. Hier, jongens, hier... Moet je horen, moet je horen. Wil ik dat horen? Ja. Stel nou. Ik ben maar een eenvoudige toiletjuffrouw. Ja. Mijn dromen zijn niet meer waard dan de kwartjes die rinkelend op mijn schoteltje vallen. Ach, prachtig, Ali. Prachtig. Je ja, krijgt er een beetje slaap van. Ga toch op. En, nee, nee, en dit, hé, hey, dit. Ik ben toe aan een hele zware zwarte bak of iets. Ja. ja. Aan het eind van de dag dweil ik de vloeren en sop ik de potten. Ja. Maar als ik me over mijn emmer buig. hoor ik het klaterend applaus. En zie ik het publiek als één man uit hun stoelen omhoog komen. Oh, dit is zo ontroerend, zo gevoelig. D dit wordt de rol van je leven. Oh, Mani, Mani, er is nog meer. Hè? Ah, daar was ik al bang voor. Mani, Mani, ja, luister. Ja. Ik heb hier de belastingpapieren van de laatste vijf ah, jaar. Ja, ja toch. Moet je horen, moet je horen. Ja, even snel dan, tante Ali, want ik moet mijn vader van zolders niet bekijken. Nou, krijgen. schat, ga er maar even rustig voor zitten, want er komt geen einde aan. Oh. het ruisende closet smeekt om een open doekje. Oh, mooi. Ja, nou, met alle respect, tante Ali, maar we gaan hier even een heel ander toneelstukje opvoeren. Oh, wat dan? Hoe haal ik mijn vader terug uit de Tweede Wereldoorlog? Oh ja, juist. Ja. Ik ben er helemaal klaar voor. Mooi. Ik heb koffie. Ja, kom het maar brengen. Nee, ik kom het niet brengen. Kom jij het maar halen. Oké, okay, daar gaan we. Mees, klaar, toos, Ali, jij weet van niks. Nee, ik weet ook van niks. Waar gaat dit over? Nou, waar is die koffie? Ik mag niet gezien worden overdag. Wat is er met jullie? We hebben een inval gehad. Van de belasting? ja. Controle over de laatste vijf jaar. Zie je nou? Zie je nou wat er in dit land gebeurt? Mani, die helpt ons een handje. Ja. Allemachtig. Wat de papieren. Nog. we komen er wel uit. Jullie moeten ook onderduiken, jongens. Als we op zolder nou een beetje ruimte maken... dan kunnen we allemaal zeg, op de... Zeg, pa. De... Heb jij eigenlijk aangifte gedaan de laatste jaren? Nee, natuurlijk niet. Oh? Sinds zijn Toos in de zaak staan. Nou, eigenlijk. dan ben je een hoop geld misgelopen. Ja. Waarom? Kom even zitten hier. Kijk, als je 65 bent geweest... kom je een aanmerking voor een algemene heffingskorting... een arbeidskorting, een oudere korting... in jouw geval misschien wel een alleenstaande oudere korting. Korting? Korting waarop? Nou, op je belasting natuurlijk. En dan hebben we het nog niet over de bijzondere aftrekposten... over de laatste jaren. Nou, dat kan nog aardig oplopen, hoor. Hoe halen we die zeven binnen... Ja, dan moet je even je digideetje aanmaken En dan doe ik wel aangifte Digideetje? Ja. Tenzij je principiële bezwaren hebt natuurlijk Ja, dan moet je het natuurlijk niet doen Nee, om dan geld bij de vijand terug te nee. krijgen. Ja, ja, ja, maar wacht nou maar eens even dat geld is toch van mij, toch? Ja, ja, voor de volle 100%. procent. Daar heb jij gewoon recht op. Ja, wonderlijk dat je toch nog rechten hebt... in deze door tyrannie vertrapte naad. Nee. Ja, vreemd, Ja, kijk, uh, eigenlijk moeten jullie uh, de jonkies... Hè? Jullie moeten in verzet komen. Ik bedoel, uh, kijk, ik heb mijn bijdrage geleverd op mijn leeftijd. Precies, je hebt drie nachten op zolder geslapen... en vier dagen de wc niet doorgetrokken. Tenminste, overdag niet. Dat lijkt me wel uh, wat je noemt een uh, krachtig signaal. Ja, precies. Zo is het. Je hebt een daadgesteld pa. Wij zijn trots op je. Ja, ja natuurlijk. Maar, uh, maar hoe zit het nou met die terughaven? Ik bedoel, ik laat me die centen niet door de neus boren. Um, zullen we boven dan even inloggen? Inloggen? Nou, dat moesten we maar eens doen, Ja. Go, de uitgang de vlek uit. Because I don't love you. Vriendelijk dank, meneer. En Kan ik hier ook vinden? Meneer, u kan je plassen, maar. Maar. Oh. Mevrouw van der Veer. Uh, Ali? Oh, hé. Hey. Hallo. Wat doe jij hier nou? Ik. Uh... Ik kleef me in in de rol. Ja, kijk, ik, ik weet natuurlijk wat het is om actrice te zijn, maar uh, toiletjevrouw? Nee, geen idee. En omdat ik hier vaste klant ben, heb ik gevraagd oh. om uh, om even. En jij? Als het programma is grof, Sorry, maar ik uh, ik geloof dat ik op moet. <laughs> wat een vakvrouw. Wat een. Actrice. Wat een verdette. Tja, het is allemaal theater. En het publiek gelooft het maar al te graag. Niet waar. Luister daarom volgende week weer naar Citroentje met Suiker. Hallo, onze aflevering zijn nogmaals te beluisteren via citroentje Of de podcast, jongen. Ja, hij wel.